De Consumentenbond wil dat banken slachtoffers van phishing vaker en ruimhartiger compenseren. Slachtoffers die zijn opgelicht via een nep, smsje, mailtje of appje krijgen hun geld niet terug van de bank als ze onzorgvuldig zijn omgegaan met bankgegevens. Maar de Consumentenbond vindt dat de banken verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de digitale bankomgeving. Volgens de organisatie bedenken criminelen steeds nieuwe trucs en kan niet van consumenten worden verwacht dat ze die altijd doorzien. Volgens betaalvereniging Nederland, die al het betalingsverkeer regelt, wordt overigens het overgrote deel van de slachtoffers wel gecompenseerd.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 De NAM moet van het Staatstoezicht op de mijnen een analyse maken van de toename van de aardbevingen in Groningen. Dat is het gevolg van de aardbeving gisteravond bij Garrelsweer met een kracht van 1,9. De NAM moet de analyse over de seismische ontwikkelingen binnen twee weken aanleveren. Het doel van zo'n analyse is om te kijken of er ingegrepen moet worden bij de gaswinning. Bert van Marwijk is aan de kant gezet als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten. Het land werd maandag uitgeschakeld in de groepsfase van de Golf Cup, het landentoernooi in het Midden-Oosten. En het team van van Marwijk verloor met 4T van Qatar. Ook maakten de Verenigde Arabische Emiraten nauwelijks nog kans op kwalificatie voor het WK in 2022. Van Marwijk was in maart in de Emiraten aan de slag gegaan.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 So criminal Bruises on both my knees for you don't say thank you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 Aan de hele vele regeltjes waar je allemaal ja, aan absoluut. moet doen, voldoen. Ja, vandaar dat ik dus nu buiten sta. Ja, nou ja, dat snap ik. Dinsdagmiddag. <laughs> ja, en niet lekker warm binnen bij het pluspunt. Maar nee, erbuiten, buiten, uh, dat is geregeld via de marktkramen. Ja, oh ja. Krijgen we een marktkraam en daar mogen we dan twee uurtjes gebruik ok. van maken. Ja, mm -hmm. dankbaar.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 En er is nul op gereageerd. Oh, dat Totaal vind ik eigenlijk wel niet. echt schandalig. Ja. Het is notabene een CDA'er. Ja. Oorspronkelijk. Dus en en dit zou de christelijke waarde...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 van de keukenkastjes. Ja, van de keuken. Met haar, heeft haar klein... heb ik wel contact gehad. Ja, en zij heeft de ook de ja. uh, ja. of kinderkleding uh, initiatief. Maar ja, zij doet het ook vanuit huis. Ja. Half, uh, um, maar de samenwerking zou natuurlijk... Nou, ik heb al contact al gehad met Anna. Ja. Omdat ik dus inmiddels zoveel binnenkreeg. <laughs> uh, ik bedoel, we, we hebben van Oriflame hebben we bijna 30 pakketten gekregen aan douchegel en aan zeep.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 So what you love me? naar Zandvoort aan het woord op ZFM. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, dan zijn we weer terug in de studio. Ik ben hele veel je naam weer vergeten. Alice. Alice. Alice. <laughs> Alice. Alice, waar kunnen mensen nou terecht om spullen af te leveren? Gewoon bij mij thuis. Dat mag. Maar Doe waar is volkeken. dat? In de Smedestraat. In de Smedestraat. Eén rood...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 Ja, niet dat ik, ik denk dat ik daar door... heel veel mensen ja, zouden wonen... maar dat ik moet ik heel eerlijk maar... zeggen. Ik ja, weet niet eens of er huurhuizen ik... staan, maar... Daar, <laughs> daar heb ik niet eens nog over nagedacht. Ja, nee. Dit gaat binnen een week...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 want er, nou ik weet voel... ik dat de kei weggaat en er zit daar een kantoor van Ja, de er kei. zit een groot kantoor. Dus... Dat, die kan helemaal vol met spullen doen. Ik ook lekker tegenover het pluspunt. Ja. Ik zo overlopen. <laughs> Dat Vind ik een heel goed. Dat vind wel, hè? <laughs> dat, nou, uh, uh, Kij, uh, doe eens iets goeds voor Zandvoort in plaats van uh, veel te ja. hoge huren vragen. Ja, het hoeft alleen maar een kantoortje te zijn, daar ben ik al tevreden. Vrede, ja, ja. Uh, maar goed, ook als andere mensen een eigen ruimte hebben uh, die, uh, en vaak thuis zijn, want dat is natuurlijk ja, of ja, vaak ja, daar aanwezig ja. zijn. Ja, weet je, dat kan je mee uh, met elkaar even bellen en, en, en doen. Weet je, ja. dus dat is.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 Nou, uh, Marlene Scherps, ja, uh, we. meld je even aan, alsjeblieft. Het <laughs> dat, <laughs> dat, uh, dat zou gewoon heel fijn wezen. Weet je? Het, het hoeft niet groot te wezen. Want je, je krijgt heus niet in één keer... Uh, hele volk, nee. volkstammen die binnenkomen natuurlijk. Nee. Maar het, het, het is wel fijn als het voor uh, de andere mensen... Want weet je, mensen zeggen dus ook wel tegen maar ja, Als ik in het dorp ben, of in, in het centrum ben... dan geef ik het even af. Ja. Maar dan is het wel handig als het bijvoorbeeld in de buurt van de Voma... Iets zou zitten. Ja? Kijk, Ze kunnen het wel naar de voedselbank brengen. Want daar ben ik ook blij mee. hoor. Als ja. ze het rechtstreeks daar naartoe brengen. Vind ik het ook goed. Ja. Maar dan gaat het buiten mij om. En als er dan uh, veel producten zijn. Dan gaat het naar Haarlem. Ja, En het is maar de vraag of het dan inderdaad nee, in het antwoord komt terecht komt. Dat komt niet meer dat, terug. Want uh, daar valt dus ook ons bentveld onder. Ja. Dat, en Aardenhout uh, en Heemstelen. Ja. En ja kijk. Ik vind nou, als iedereen in zijn eigen dorp even...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 Ja, heet ja, dan weten we hoe het gaat. Ja, dat wordt. En dat wordt dan ook 9 van de 10 keer weer. Uh, of, of je kan hem elke uur vullen, vullen, of ze gaan er mee lopen, clearen of weet ik veel wat, rare dingen mee doen. Ja, dat soort dingen. Maar inderdaad, als je het, uh, de meeste. Uh, ja, Concierge is misschien niet het goede.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 uh, meisjes van een ander geloof... Ja. die dat niet fijn vinden... om dat bij een man te zeggen. Nee, nou ja, dat snap ik. Ik en, weet het geheimzinnige we, gedoe ja, van vroeger nog. Dat moeten we, daar moeten we toch rekening mee houden, vind ik. Ja. Klaar. Weet uh, je? Dus, ja, ik, ja, ik strijd daar wel voor. Ik wil gewoon... Ja, dat zou ik het niet in elke school willen. Ja. Het zal dat, niet uh, gaan lukken, dat, ik. Uh, maar, Nou ja, we weten niet. We kunnen altijd... Uh, hoe harder we, gaan we roepen, dat, <laughs> ooit, ooit was milieu ook een uh, onder... Uh,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 Qué dale billete y yo quiero tú me hiciste caer Es amor y que hasta un ciego puede ver y hasta el más santo quiere ser en piel. Eco, cambiamos de escena, Rey RD hasta Cartagena eres la única que me llena, siete hoy yo, yo pago mi condena nena. Cambiamos de escena, Rey de RD hasta Cartagena, eres la única que me llena, siete hoy yo, yo pago mi condena. Hey.